4 uur. Eva de Jong met het NOS journaal. De doorgedraaide Amerikaanse ex-agent Christopher Dorner... is overleden door een schotwond, dat zegt de Amerikaanse politie. Dorner werd dinsdag door de politie belegerd in een blokhut... bij de plaats Back Bear in Californië. De politie zat achter hem aan nadat hij drie mensen had vermoord. Dorner wilde wraak nemen omdat hij bij de politie was ontslagen. Bij de blokhut ontstond een vuurgevecht waarbij een agent, hij een agent doodschoot. Kort daarna vloog de hut in brand. Naderhand werd het verkoolde lijk van Dorner gevonden... Het is nog onduidelijk wie het dodelijke schot heeft afgevuurd. De politie vermoedt dat Doorners zichzelf heeft omgebracht. Bij een frontale botsing tussen twee auto's op de provinciale weg N506 bij Venhuizen in Noord-Holland... zijn tegen middernacht twee mensen omgekomen. Zeven inzittenden raakten gewond. De N506 werd na het ongeluk in beide richtingen afgesloten. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk.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 Het weer, nevelig met kans op mist. Temperatuur landt dicht bij het vriespunt. Lokaal kan het glad worden. In het oosten kans op lichte winterse neerslag. Overdag bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO. Wordt Met Nora Romanesco Goedemorgen en welkom bij het derde uur van Woord, waarin u weer verder kunt gaan luisteren naar die wekelijkse rondwandeling door de radioarchieven. We zijn er nog tot zeven uur. Ruimtevaart passeert later vannacht, ofwel vroeg in de ochtend, nog de revue. Anil Ramdas is in het volgende uur te beluisteren en nu een uurtje gewijd aan Noord-Korea. De wereld werd maandag opgeschrikt door een nieuwe ondergrondse kernproef in de kleine communistische Volksrepubliek Noord-Korea. De jonge leider Kim Jong-un. Jong-un wil blijkbaar niet onderdoen voor zijn vader... de in 2011 overleden leider Kim Jong-il. Deze was tot aan zijn dood de onbetwistbaar leider van Noord-Korea... en heeft het land tot een perfecte dictatuur gemaakt... waarin oppositie vrijwel uitgesloten is. In 2006 werd een eerste kernproef uitgevoerd... die leidde tot een hoop internationale verontwaardiging, onrust en sancties. In 2009 volgde een tweede, veel zwaardere kernproef... Ook deze leidde tot een internationale crisis... en het bijeenroepen van de VN-veiligheidsraad. En jawel, op 12 februari 2013 dus was daar de derde ondergrondse kernproef. De kracht van deze test was wederom groter dan de twee voorgaande proeven. Het beeld van het geïsoleerde communistische land... wordt bepaald door verhalen over honger, het omstreden atoomprogramma... en een totalitair bewind onder leiding van de geliefde leider Kim Jong-un... Het land laat weinig buitenlanders toe. En zo ontstaat dat statische beeld van een in zichzelf gekeerd en wereldvreemd land. In het hart van de Koude Oorlog in 1979... in een tijd dat geen buitenlander zich nog waagde op Koreaanse bodem... bracht Conrad Beumer, een van Nederlands belangrijkste componisten... een bezoek aan Noord-Korea. Beumer zette de radio aan en hoorde toen dit. Gecomponeerd door Conrad Beumer. Het schijnt grijs gedraaid te zijn. Heel bijzonder. Conrad Beumer, geboren in Berlijn... is een van Nederlands belangrijkste componisten. Hij bezocht Noord-Korea dus voor het eerst in 1979. 28 jaar later, in april 2007, ging Beumer terug... Ter gelegenheid van het April Spring Art Muziekfestival in Pyongyang. Hij hoopte ter plekke waar te nemen of er veranderingen in Noord-Korea waren opgetreden in die afgelopen jaren. Verslaggever Guido Spring volgde Konrad Beumer op deze bijzondere reis. Korea, met een van Nederlands belangrijkste moderne componisten, Conrad Beumer. Ik check de componistenencyclopedie. Conrad Beumer, Berlijn 1941, leerling van Karlheinz Stockhausen. Als componist avant-gardist. Experimenten met de elektronica nemen in Beumers werk een belangrijke plaats in. Wat er niet bij staat, is dat Konrad Beumer het gesloten Noord-Korea bezocht... in een tijd dat geen Westerlinger kwam, in 1979. Ik ben hier op uitnodiging van de Koreaanse regering geweest. Ik heb toen een uh, bezoek gebracht aan het uh, Nationale uh, Conservatorium van uh, Noord-Korea. En toen ik daar binnenkwam, klonk er ineens een Konrad Beumer stuk... Een eigen compositie. Een eigen compositie. En ik had ook wat moeite om die te herkennen. <laughs> Want alle schreeuwennootjes waren eruit gehaald. Oh. Maar goed, na enige moeite is me dat dan wel gelukt. En uh, ik heb er zelfs nog een opname van. Dus ja. het, uh, het bestaat echt. Maar hoe kwam dat dan? Nou, ik had in de tijd van de Vietnamoorlog wat Vietnam liedjes gecomponeerd. En uh, nou ja, de, op de een of andere manier zijn ze daar aangekomen. Want mijn Noord-Vietnamese collega's die hadden die liedjes natuurlijk. Daar was ook een grammofoonplaat van. En dat waren liedjes en, om. Uh... Ja, de communisten om te, te helpen, steunen. Nee, om te helpen de Yankees uit landen te verdrijven... waar ze absoluut niet verloren hebben. Daar gaat het om. Ja. Hè? Nou, daar hebben ze zo'n liedje van gepakt en hebben het... Uh, ja, ik had die liedjes toen getoond, voor stem en piano... als ik me goed deed. En, ik weet het niet meer zo goed. En toen ik het concertorium binnenkwam... Uh, zat er ineens het, het volledige studentenorkest. Dus een heel groot uh, orkest. En de voorhang ging open en... Uh, nou ja, van die prachtige meisjes in van die prachtige kostuums... en uh, allemaal met van die mooie uh, balletachtige bewegingen... en een, uh, een koor daarbij en noem maar op. En toen hadden ze het stuk opgeblazen tot gigantische dimensies. <lacht> en het enige pijnlijke was dat ik de tekst niet kon verstaan. Ja. Maar iedere strofe eindigde wel met een woord... dat mij bekend in mijn ogen klonk, namelijk Kim Il-sung. En ik ja. dacht dat Noord-Korea heel ver weg van Vietnam ligt. Maar ik heb daar verder ook geen probleem van gemaakt. Dus ze hebben daar waarschijnlijk een verjaardagslied op. Kim Il-sung van gemaakt. verjaardagslied, ja. ja. Ik weet het niet. Het was, het was rond 15 april. En dat is de verjaardag van de eerste president van uh, Noord-Korea geweest. En... Uh, ik weet bij God niet nee, is... uh, wat ze daar gezongen hebben. Maar het was wel aandoenlijk en, uh, en, uh, en leuk. Maar en wel ik... een rare sensatie ook, denk ik, Ja, Een rare niet? sensatie, ja. Ik denk dat ik de enige westerse componist ben, levende tenminste... die hier ooit een wereldpremiere ja. heeft beleefd. Ja. <laughs> Gegaan. En ik heb toen nog voor de WPRO hun centrale revolutionaire opera uh, uitgezonden. Een zee van bloed heet die. Dat is een opera over de anti-Japanse bevrijdingsoorlog. Die dit land ook uh, inderdaad ontzettend veel leed heeft berokkend. En je kunt het nu nog zien ja. eigenlijk. Korea was 35 jaar lang een, uh, een kolonie van Japan. was een kolonie van Japan en wat een kolonie. Nou ja, ik uh, heb dus die opera uitgezonden. Die lijkt in Nederland ons heel goed gevallen te zijn. Want uh, we kregen toen telefoontjes van... Mensen die dat gehoord hadden en die vroegen, nou, waar, waar kun je die plaat kopen en zo? Ja. En toen hebben we gezegd, dan moet je even naar Pyongyang gaan, want dat ligt ze in de wereld. <laughs> Was leeg en in Pyongyang zag je ook op straat zo goed als geen mens, en vervolgens uh, was er uh, uh, propaganda-borden. Je weet, je kent dit soort borden die oproepen tot de proletarische revolutie, tot de bevrijdingsoorlog, tot uh, weet ik en wat. Leuzen van die maar ook leuzen en die, en die, en die gespierde proletariërs en uh, alle mannen droegen precies hetzelfde pak. Nou, in het Westen noemen we dat Mao-pak. Alle vrouwen droegen een streng kostuum. Zo'n beetje de stijl van de secretaresse uit de jaren 50. Um, Donker Componist Conrad Beumer werd geboren in Berlijn... maar woont al 40 jaar in Nederland. Behalve de muziek speelt ook de internationale politiek een rol in zijn leven. Hij heeft sympathie voor landen die met Amerikaanse inmenging te maken krijgen... Zo ook voor Noord-Korea, dat tijdens de Korea-oorlog zwaar is gebombardeerd door Amerika. Zo komt hij in Noord-Korea terecht in 1979. En nu, 28 jaar later, gaat Beumer terug. Ik ga mee, maar buitenlandse journalisten krijgen geen toestemming om het land binnen te komen. Dus ik ben daar een week lang Beumers persoonlijke assistent. Opnames van muziek kan ik openlijk maken, maar opnames van gesprekken niet. Dus dat moet op de hotelkamer of heel onopvallend. Zoals tijdens ons bezoek aan het conservatorium. We staan nu voor het uh, conservatorium. We staan in uh, brons zowel een vrouwelijke als een mannelijke figuur te muziceren op viool. En uh, ja, die andere is eigenlijk aan het zingen uit een boek. En Conrad maakt nu uitgebreid foto's. Het is een vrij nieuw complex, het is verschrikkelijk groot. En dit building is alleen voor muziek. 이 is 순전히 het 아니면 다른 뭐라 보면 wat op hem denk je? alleen Only for music. Yeah. We envy you. Nee, hier. Hier. is Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. is Hier. Hier. Een song of General Kim Il-sung. Ja, ik kent dit song. So this is named after hem. Oh, is hij? Ja. We worden rondgeleid in het uh, conservatorium. Konrad maakt nu foto's van alle leraren die hier aan de wand hangen en daar hangt ook uh, Generaal Kim Jong-il. En hij heeft gezegd dat het 70 wijsheid is wat je nodig hebt om muziek te kunnen maken. En dertig training. Dat hebben we weer geleerd vanmiddag. En Beumer beaamt dat hij volkomen gelijk heeft. Ja, dus dat klopt. Ja, dat is het. ja mooi. <hyssturne> <hyssturne> INDIVIDUAL EDUCATION goal. Gebouw, een conservatorium van jewelste, welste, Ongeveer tien keer zo groot als het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Schoon, mooi, met elegantie en allure gebouwd. Wij zijn in leskamers geweest... die allemaal voorzien waren van computers. Die allemaal voorzien waren van de benodigde instrumenten. Wij zijn in kleinere studie... Concertzaal geweest met 30, 40 stoelen erin, zodat beginnende studenten eens een keer uh, voor een publiek konden optreden. zonder dat dat meteen dat grote publiek daar is. En wij hebben vanochtend gehoord dat, dus, dit conservatorium op inspiratie van de geliefde leider, dus van de zoon van ja. Wellenke Miltzong, is gebouwd. Uh, het, het zal mij wat. Maar goed, er zijn er mensen die zeggen, ja, mooi conservatorium... maar er zijn mensen die honger hebben in dit land. Ja, dat is ook best mogelijk. En dan moeten we niet vergeten dat het een land is met zeer weinig landbouwgrond... Eh, omdat het een bergachtig uh, land is... En met een uh, landbouwtechnologie, die natuurlijk ook door die oorlog behoorlijk achter is gebleven. Ja. Uh, ze hebben geen eigen auto-industrie, ze hebben geen eigen tractorenindustrie en gaan ze maar door. En dan ontstaan dit soort planningscrisissen. En ik kan me heel goed voorstellen dat daar uh, hele grote problemen in het noorden zijn. Maar na alles wat ik hier in Pyongyang heb gezien, wil ik eerst voordat ik daar een uitspraak over doe, ter plek gezien hebben. Hoe ziet het in andere gebieden van het land uit? Terwijl ik me heus wel bewust ben dat daar een heel groot uh, probleem aan het uh, ontstaan is. Want de Noord-Koreaanse regering onderhandelt zelf om leveranties van gaan en uh, uh, ga ze maar door. Dus uh, dat is in dit land zelf ook bewust dat daar een probleem op komst is. In het straatbeeld van Pyongyang overheerst de kleur grijs. Zoals Oost-Berlijn vroeger, zegt Konrad. Op bijna elke straathoek staan propagandaborden... met nationalistische en revolutionaire teksten. Op die borden staan vaak ook portretten van de grote leider Kim Il-sung... ondanks zijn overlijden 13 jaar geleden nog steeds de president. En ook, maar minder, afbeeldingen van de geliefde leider... zijn zoon en opvolger Kim Jong-il... Standbeelden staan er ook, maar alleen van de vader, niet van de zoon. Veel lijkt er niet veranderd sinds ik hier acht jaar geleden was. Maar het ziet er wel heel anders uit vergeleken bij 1979... toen Konrad Beumer hier was. Als je nu door Pyongyang loopt ten eerste auto's... je ziet veel mensen... Op straat. Uh, je ziet dus veel auto's. En als je naar de mensen zelf kijkt, dan zie je dat er in vergelijking met wat ik 30 jaar geleden heb gezien. een oneindige variëteit aan modeaccessoires ineens te zien is. Je ziet hier kids in T-shirts rondlopen. Je ziet kids in Nikes of Adidas of wat erop lijkt uh, rondlopen. Uh, ze hebben baseballpetjes op. Uh, ze dragen allemaal hemdjes, bloezen, uh, weet ik wat. Uh, Zoals als ze dat bevalt. Dus eh, je ziet dat er inmiddels eh, op dat gebied... en dat is een gebied wat voor de mens heel belangrijk is... een stuk individualiteit uit de grond eh, geschoten is. Je kunt het ook aan de kapsels zien. Dertig jaar geleden had iedere Koreaan precies hetzelfde kapsel... en kon je ze dus moeilijk uit elkaar houden, eerlijk gezegd. Nu zie je dat de een bij die kapper is geweest... de ander is weer bij die kapper geweest. De een draagt wat langer, de ander wat korter en noem maar op. Dat is hier, er is een soort diversiteit aan het ontstaan... die als je het strikt sociologisch zou willen formuleren... Uh, zoiets is als een teken van verburgerlijking. Er is een middenstand aan het uh, ontstaan die wil gewoon zijn. Ruimte zijn, zijn bewegingsruimte voor elementair cultureel uh, gedrag hebben. En krijgt die ogenschijnlijk ook ook. Want ik heb hier op straat geen politieman gezien... die iemand op zijn schouders heeft getikt en gezegd... ga maar naar de kapper. Tijdens ons bezoek aan Noord-Korea vindt het jaarlijkse April Muziekfestival plaats... met een ratje toe aan optredens, deels door buitenlandse artiesten. Een stukje Tchaikovsky, een stukje opera, een patriotisch strijdlied. Maar de Noord-Koreaanse muziek interesseert Beumer het meest. Die wij gehoord hebben, kun je voor het merendeel zeggen dat het om lichte muziek, om populaire muziek gaat. Althans, in onze oren, want wij kunnen de teksten niet verstaan. En wat je nu ziet, is dat deze liedjes doorgaans door hooggescholden, Hoog gekwalificeerde zangers worden uitgevoerd. Dus zangers die je eerder in een opera of in een uh, klassiek concert zou verwachten dan in zo'n uh, matinée. En dat is wel interessant, omdat ze onschijnlijk toch een beleid hebben om de lichte muziek niet ten pooi te laten vallen aan bloedige amateurs. Die maar twee toontjes kunnen, omdat ze sowieso niet meer kunnen zingen. Maar omdat ze in de lichte muziek zelf de professionaliteit van de serieuze muziek stoppen. En uh, ik moet zeggen dat me dat vanochtend bijzonder positief um, is opgevallen. Je hebt zangers die in zo'n liedje ineens een kadens zingen... waarvan je denkt, nou, dat is bijna de koningin van de nacht... uit het zaubervleuten van, um, uh, van Mozart, tot het grootste plezier en genoegen van het publiek. He. Ja. En uh, ik heb daar wel met um, gevoelens van sympathie naar geluisterd. Kijk, het is niet mijn muziek. Ik componeer andere muziek. He. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom wat beweegt zich hier. Het was een lied, en die zanger die ging zelfs op zijn knieën... en zoende het podium. Een lied over Ik verlang zo naar het vaderland. Nou, een, een sentimenteel lied. Maar er was niet dat keiharde, marsmuziekachtige gedoe... dat we mij van 30 jaar geleden. Nemen. Nou, ik moet zeggen dat eh, het van een rijkdom aan kleuren was... die mij zeer aangenaam heeft eh, verrast. Hè. Waarbij ze dus ook in staat zijn, bij tijd en wijle... om elementen uit de westerse muziek... of zelfs delen uit de westerse muziek... op een speelse manier in te werken... in hun eigen eh, composities en liedjes. Dus eh, ze hebben hun oren wijd open... en ze zijn voorzichtig aan het uitproberen... Eh, wat hier voor deze cultuur het meest geschikte is... wat het beste begrepen wordt. En uh, dat vind ik op zichzelf een zeer positieve ontwikkeling. En ook heel anders dan een concert 28 jaar geleden? Ja, uh, 28 jaar geleden. Ik kan mij één avond nog heel goed heen... Kwam ik een van die grote theaters binnen en dat was een operavoorstelling. Um, en dat was die opera De een Zee van Bloed. En ik werd dus binnengeleid en ik schrok mij lam, want daar zat een alleen maar in Mao pakjes gekleed publiek. dat als één man op commando opstond en mij applaudisseerde. Toen ik binnenkwam? Ja. Toen ik binnenkwam. En toen ik ging zitten, hield het applaus ook pats, pom? onmiddellijk op. Ja. En dat was nu heel anders, want je hebt gezien... wij liepen daar rond, het was door dat publiek, ja. geen hond die op ons lette. En onze gidsen die waren met, met iets bezig te organiseren... en die hebben ons even losgelaten. En we hadden, theoretisch hadden we iedereen kunnen aanspreken... alleen die mensen spreken geen Engels hier, dus dat was een ja. beetje moeilijk geworden. Ja. Maar het was in vergelijking met 30 jaar geleden bijna relaxed. Ja. Het is een internationaal festival. Er zijn ook internationale muzici. Zou de rol van cultuur belangrijk kunnen zijn bij, zou maar zeggen, uitwisseling en contact. Dit is een nog steeds geïsoleerd land. Wat, wat denkt u daarvan? Ja, absoluut. Uh, cultuur is altijd een voorbode. Mm -hmm. Cultuur is altijd de eerste mus in de lente of de eerste merel of, uh, of uh, weet ik wat. Cultuur draagt niet. Als zodanig, dat proces van politieke veranderingen. Maar cultuur is er een seismograaf uh, van. Cultuur en uiteraard sport. En uh, in de ruimste betekenis van het woord ook mode. Want mode is ook cultuur. En uh, ik denk dat um, uh, als de grote publieken hier in Noord-Korea ineens. Stukken uit West-Europa horen, uh, stukken van hun landgenoten uit China of uit andere werelddelen, uh, die voor hun oren een totaal ander soort muziek zijn. En ze krijgen dat gevoel, dat kunnen wij ook. Dan draagt dat bij tot openingen zonder dat je die openingen moet forcieren. naar het Arirang Festival. Een massashow van gymnastiek en muziek in een groot stadion. Nou, het uh, Arirang Festival... ...is nog onder Kim Il-sung tot stand gekomen. En dat dateert zo'n beetje uit de jaren 60, als ik me goed herinner En dat was een van die typische massasport-propaganda-activiteiten... ...met een ongekende virtuositeit. Dat door Westerlingen altijd een beetje... Uh, ...laatdunkend werd uh, beschreven als... nou ja, daar zie je maar zo'n dictator en ga zo maar door. Hè. Wat wij hier vanavond zien is het begin van het, uh, het spektakel... Dus het moet straks nog even beginnen. Wij zien een buitengewoon vrolijk, uh, kwebbelend uh, uh, publiek. Uh, Noord-Koreaan en buitenlanders kriskras gemengd... ...dus er is geen enkele scheiding meer. Uh, iedereen vol spanning. Kids die vol enthousiasme kreten roepen... ...die wij niet kunnen begrijpen... En wij maken op dit moment een beetje het historische moment mee... waar een oorspronkelijk stalinistisch eh, massafeest eh, omtuint eh, in een soort Hollywood. Dus over tien jaar zal dit stadion, dat 150.000 toeschouwers kan bevatten... vol bezet zijn met Amerikanen. Rekenmaak. En de afgelopen dagen zagen we ook in het stadscentrum mensen oefenen, in de, uh, de hele stad heeft geoefend. Chorang was vandaag één gigantisch repetitielokaal. Ja. Want om al deze beelden bij elkaar te um, uh, krijgen... die uit honderdduizenden kleine beeldelementjes bestaan... en om ervoor te zorgen dat het, de, de changement precies op het juiste moment komen... moet je wel even een beetje um, oefenen. En nu gaat iedereen staan en omkijken? Nou, er zijn dus hele heleboel... Beroemde mensen gekomen van de regering. Ja. Uh, ik weet niet precies, uh, ik heb ze niet kunnen zien of nee. de, het staatshoofd er ook bij is, maar uh, daar komen we. Oh, oh, we moeten weer eventjes opstaan, want de mensen komen op hun zitplaats. Ja, dus er kruipen nu Noord-Koreanen langs ons heen, onder ja. ons door. Ja. Van een scheiding, zoals de westerse propaganda altijd probeert dat je ze niet mag aankijken, ja. is hier totaal geen sprake. Maar. Het is allemaal busschrijfelijk veranderd. Zullen mensen zeggen in het Westen, ja dat is slimme hè, propaganda weer en zo? Ja. Wat moeten we dan zeggen? Ja, Hollywood is ook propaganda van één enkele dictatuur, namelijk die van het, uh, van het amusementsindustrie-kapitaal. Dus waar gaat het eigenlijk om? En dat is vergelijkbaar eigenlijk. Ja, natuurlijk. Het is toch vergelijkbaar? Ik bedoel, onze westerse dictator heet het kapitaal. En alles wat aan amusement wordt gedaan... staat in dienst van de meerwaarde die dit kapitaal moet uh, produceren. Uh, er wordt toch niet Britney Spears op miljoenen cd's uitgebracht... omdat de mensheid daarna zit te verlangen komt. Doe nou. Ze wordt opgedrongen in gigantische propagandacampagnes... die veel meer kosten voor één popster... dan de gezamenlijke propaganda van heel Noord-Korea. Kost. In dit soort dimensies moet je het zien. Maar er is ruimte voor een soort alternatieve cultuur bij ons. Die ruimte is hier gewoon niet. Dat klopt inderdaad, maar daar moet je één ding bij bedenken. De alternatieve cultuur die wij ontwikkelen... komt voort uit een totaal andere culturele structuur... dan in Azië ooit het geval is geweest. Ik zal je één voorbeeld noemen. Mm -hmm. Alles wat je hier aan Koreaanse muziek tot nu toe hebt gehoord... Mm -hmm. is gebaseerd op het uitgangspunt van het lied. Korea heeft nooit... Een symfonische cultuur, een strijkwartetcultuur of wat dan ook voortgebracht, zoals Europa dat in zijn historische omstandigheden wel heeft gedaan. En dat betekent dus dat er wellicht binnen deze cultuur, die we hier aantreffen, ook alternatieven zijn, maar dat wij ze als westerlingen misschien niet meteen waar kunnen nemen. Dus daar kunnen we niet over oordelen. Koreaanse televisie staat nu aan en er zijn jongens en meisjes in militaire pakjes die zingen over de grote leider en die is in shots die je tussendoor even ziet ook te zien die grote leider in bewegende beelden met kinderen om hem heen en links boven in beeld is het uh, teken, het uh, logo van de Noord-Koreaanse televisie te zien. en Dat is een Juche-vlam. En Juche is de Noord-Koreaanse ideologie. Tijdens ons verblijf in Noord-Korea worden we continu begeleid door een tolk en een gids. Ze verliezen ons geen moment uit het oog. Maar ook s'avonds laat, als we op de hotelkamer nog wat napraten, worden we in de gaten gehouden. Matige gescholde zangers gezongen. En ik moet even onderbreken, want daar gaat het telefoon. Yes, hello. Yes. Ja, yeah, hi. Het was fantastisch, het was perfect. Het was light en goed, uh, no problem. Onze gids belt met een smoesje of we morgen een regenjas meenemen, want het gaat regenen. Maar het blijft zonnig en droog de volgende dag en we begrijpen dat we worden afgeluisterd op de hotelkamer. Er werd even gecheckt met wie we aan het praten waren. De journalisten in Noord-Korea werken heel anders dan bij ons. Maar Konrad Böhmer luistert goed en hoort verschillen met de composities van 1979. 30 jaar geleden werkten ze bijna uitsluitend op collectieve basis. Zag je ook in hun partituren geen naam van een uh, auteur. Uh, nu ziet dat er een beetje anders uit. Ik bespeur veel meer individuele trekken... in de verschillende stukjes muziek die we tot nu toe hebben uh, gehoord. En uh, ik zie ook dat op hun grammofoonplaten op hun cd's individuen afgebeeld staan. Nou ja, dat zijn natuurlijk in dat geval de zangers. Hè. Ja. Maar wat de zangers zijn, kunnen morgen ook de componisten zijn. En ik heb op de canvas gezien dat ook de naam van de componisten wordt uh, vermeld. Dus um, kijk, het systeem is hier anders omdat de componisten... die zijn corporatief georganiseerd. Het componistengenootschap en soortgelijke um, organisaties... vallen onder het ministerie voor cultuur. Daar, uh, wordt bij wijze van spreken het politieke uh, beleid bepaald. Maar ja, je kunt niet op lange duur een politiek beleid bepalen... voorkomen buiten de doelgroep uh, om. Zoiets uh, bestaat niet, ook niet in de dictatuur. Ik heb de indruk, uh, omdat ik weet dat ze ook nu... internationale auteursrechtelijke uh, verdragen hebben uh, getekend... dat ook daar... In dat voor buitenstaanders volstrekt onzichtbaar gebied. dingen gaande zijn. die leiden tot een versoepeling, tot een, een opening. En misschien is het best mogelijk dat we over vijf of tien jaar. dat er ineens een jonge Noord-Koreaanse componist komt. die ons versteld doet raken. en ons doet verrassen. met een, een nieuwe muzikale boodschap. Ik weet het niet. We wachten het rustig ja. af. Maar de ontwikkeling naar nou ja, individualiteit in muziek is natuurlijk een proces wat je niet in één keer kunt zien. Maar voor onze maatstaven kunnen we toch zeggen dat componisten niet in, in vrijheid kunnen werken hier? Dat is toch absoluut niet nee, zo? Nee, maar uh, de, het begrip vrijheid is natuurlijk ook relatief. Mm -hmm. uh, kijk, als je, zoals vaak uh, in ons land gebeurt. je vrijheid alleen maar gebruikt om uh, naar de ene lege huls naar de andere te produceren. dan is dat een uh, holle, zinloze artistieke vrijheid. Nou, daar staat hier het collectieve uitgangspunt uh, tegenover. En op een bepaald moment uh, moeten beide uitersten uh, eens een keer heel goed naar elkaar kijken en heel goed naar elkaar luisteren om te zien wat de gebreken en de merites van het een of het ander zijn. Je moet dit soort processen niet willen sturen van bovenaf. Je moet ze gewoon hun gang laten gaan. En dan zien we wel wie wint. Lopen zo'n paar dagen rond op het festival. Helaas, de Conrad Beumer-compositie die u ooit hier hoorde op het conservatorium... is niet te horen, dat is jammer. Nee, maar dat kun je ze ook niet kwalijk nemen. Want dat was 28 jaar geleden, toen ik hier voor de eerste keer kwam... hebben ze dat gedaan als een soort eerbetoon. En nou, dat was schattig, maar je moet natuurlijk niet denken... dat ik hier een nationale componist ben... die voortdurend wordt uitgevoerd van de flauwekullen. Ik schrijf ook een ander soort muziek dan wat ze hier willen hebben. En ik weet wel dat het toen, 28 jaar geleden, tijdens mijn aanwezigheid hier... zonder onderbrekingen op de radio werd uh, uitgezonden. Ja, dus als ik, hè, als, ja, ik ja. Dacht, als ik daar auteursrechten voor had kunnen krijgen... dan was ik nu een rijke man. <laughs> Eindelijk eens een keer een tophit. <hijen> Konrad Beumer ontmoette tijdens zijn vorige bezoek twee Noord-Koreaanse componisten die hij weer hoopte te zien hier. Maar één is al dood en de ander is met pensioen en blijkt onvindbaar. Maar het deert hem niet. Het over wel of je met de dag positiever wordt zo. Nee, <laughs> Hoe is dat uh, niet zo? nee uh, ik word niet met de dag positiever, want ik ben nooit negatief geweest. Um, het is niet mijn land, het is niet mijn systeem. Ik stel me de wereld iets anders voor. Maar als ik zie wat voor een cliché in de westerse pers... over Noord-Korea worden geschreven door mensen die hier nog nooit geweest zijn... Ja. en wie er enige kennis over dit land komt van de persagenturen van Reuters of, uh, of, of weet ik wat... dan denk ik dat het uh, absoluut zinvol is en dat het noodzakelijk is... Dat mensen die hier wel geweest zijn, die oren hebben om te luisteren, die ogen hebben om te kijken, vertellen wat ze werkelijk zien. Want de werkelijkheid is belangrijker dan welk clichébeeld dan uh, ook. Dat is natuurlijk waar. Is het ook niet het gevaar dat wij een beetje een gefilterd beeld krijgen, voorgeschoteld krijgen? We zien natuurlijk niet alles in het land. Nee, natuurlijk zien we niet alles. We zien wel Pyongyang. We zien, we zien Pyongyang. Natuurlijk zien we niet alles. Maar... Wat mij betreft, en dat geldt in zekere opzicht ook voor jou, wij zien twee Pyongyangs. Kijk, wij zien een Pyongyang uit, in mijn geval, een ver verleden, in jouw geval, uh, niet zo ver verleden, en we zien het Pyongyang nu. En die Pyongyangs kan geen toeristengids ons ontnemen. He? Als je over de straat loopt, als je in de auto zit, als je op plekken komt... dan zie je toch hoe mensen zich bewegen, dan zie je toch hoe ze zich gedragen. Je ziet het autoverkeer, je ziet dat het aantal fietsen aanzienlijk is toegenomen. Je ziet de diversificatie in de molen. Dat zijn toch allemaal dingen die je kunt zien. En ik vind dat je daar iets over moet vertellen. Ik kreeg gisteravond om tien of half elf, zo ongeveer, tot mijn grote vergassing... een telefoontje waarin mij verzocht werd om vanochtend een gesprek te voeren... met een hoge vertegenwoordiger van het Noord-Koreaanse ministerie voor Cultuur. En waar ging dit gesprek over? Noord-Korea is op dit moment bezig een systeem van rechten op te bouwen, dat wil zeggen, een systeem waarin afzonderlijke kunstenaars voor hun prestatie, voor het gebruik van hun werken, een remuneratie, dus geld krijgen. Het gesprek vanochtend bestond eigenlijk uit twee delen, namelijk dat de betreffende ambtenaar. Mij eerst een beetje heeft verteld wat zij tot nu toe gedaan hebben, tot welke internationale conventies en verdragen zij toegetreden uh, zijn. En het tweede deel bestond erin dat hij uh, vragen stelde. En dat ik hem heb verteld hoe dit systeem in de westerse landen is um, uh, geregeld. Uh, welke maatregelen Noord-Korea moet treffen om aansluiting te kunnen vinden bij dit wereldwijde systeem. En wat zij moeten doen om hun eigen werken, of het nou gaat om muziek, of het gaat om beeldende kunst of toneelstukken of wat dan ook, zodanig precies en. Individueel, per auteur, per werk. te registreren. dat deze werken ook in internationaal verband. efficiënt beschermd kunnen worden. Nou, je hebt kunnen zien dat deze ambtenaar. die trouwens een buitengewoon. relaxte en aardige. Uh, gozer was. en waar ook geen tikkeltje propaganda uit zijn uh, bek kwam. Uh, dat deze ambtenaar driftig. alles wat ik hem verteld heb, hebt meegeschreven. Ja. En uh, ik zou er. Uh, Heel gelukkig zijn als dit gesprek vanochtend, dat in deze sector van het maatschappelijk gebeuren het allereerste gesprek is dat überhaupt ooit met dit departement van hun ministerie heeft plaatsgevonden. Als dit gesprek er over drie, vier, vijf of mijn, in godsnaam tien jaar, ertoe zou leiden dat Noord-Korea zich bij de rechtsbescherming van werken van kunst... en de internationale orde die wij hebben ontwikkeld... zou kunnen aansluiten. Dan zou ik zeggen, heeft dit bezoek echt iets opgeleverd... waar we trots op kunnen zijn. Ja, dan komt de volgende vraag op. Van, zou er behoefte zijn buiten Noord-Korea aan hun ja, cultuur en hun muziek? Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik kan me dat heel goed voorstellen omdat het ten eerste hele grote... Koreaanse diaspora's leven in de Verenigde Staten, in Australië, in China, in Japan. Dus dat is al een markt van een paar miljoen mensen. En ten tweede kan ik me heel goed voorstellen... dat gezien de zeg maar, luchtige lieftalligheid van hun muziek... er ook in het Westen bij niet-Koreanen een markt voor deze muziek te vinden zal zijn. Toch kan ik me ook bij bijvoorbeeld zo'n revolutionaire opera niet zo voorstellen dat dat nou op massale schaal opgevoerd of uitgevoerd zal worden of uitgezonden zal worden buiten Noord-Korea? Nee, maar kijk, het is een kwestie van geven en nemen. Uh, stel dat uh, Noord-Korea bereid zou zijn om een Westers gezelschap. nou laten we zeggen met de Mozart opera, hier naartoe uit um, te nodigen, dan zal dat in dit land zelf repercussies hebben. En zal er op een bepaald moment een jonge componist opstaan... die zou zeggen, ik wil het nu eens een keer anders doen. Korea heeft een hele oude operatraditie. Dat weten Westerlingen niet. Dat is de Pibada-opera. Als ze daar iets ontwikkelen dat geschikt is... om als een algemeen cultureel product ook in westerse landen te functioneren... dan zal ze het met de nodige beschermingsmaatregelen... heus wel lukken om dat in Parijs of, of uh, waar dan ook eens een keer um, neer te zetten. Zo, we doen het raam open. Op de, oh, foto. Op de 38ste verdieping van het hotel zien we nu... Uit over de Tedong-rivier en daarna over de stad. En naar de oostkant op de Oostoever wordt nu vuurwerk ontstoken. Ter gelegenheid van de geboortedag, de 95e van de grote leider. Ja, prachtig, hè? U hoorde een reportage van Guido Springer 2007... waarin hij met Conrad Beumer op Noord-Koreaanse bodem onderweg was. In dit geval hoegenaamd als Beumers persoonlijke assistent... want buitenlandse journalisten werden toen helemaal niet tot het land toegelaten. Aan het begin van de reportage vertelde componist Conrad Beumer... over de Koreaanse revolutionaire opera Een Zee van Bloed... over de Noord-Koreaanse Bevrijdingsoorlog van de Japanners, of tegen de Japanners. En deze opera heeft hij destijds tijd ten gehore gebracht in het programma Muziek op Vier van Han Reiziger. Een fragment uit het begin van dit programma, eerder uitgezonden in september 1979. U hoorde zo net de ouverture van de revolutionaire Pibada-opera Een zee van bloed uit de Koreaanse Volksdemocratische Republiek, het voor ons volstrekt onbekende en door de Nederlandse regering nog steeds niet erkende Noord-Korea. Toen ik enkele maanden geleden een bezoek aan dit ontoegankelijkste alle landen bracht, woonde ik onder meer in het vrije Pibada Pibada Opera gebouw, te Pyongyang... de uitvoering van de revolutionaire opera Een zee van bloed bij... in een inscenering die veel indruk op mij heeft gemaakt... en in een schitterende uitvoering. Met de moderne Peking Opera uit de Volksrepubliek China... heeft de Noord-Koreaanse opera slechts de revolutionaire stof gemeen. De muzikaal opzicht verschilt zij in ieder opzicht van... Voor Europese oren is de muziek melodieus en doorgaans lyrisch. Het orkest combineert instrumenten uit het Europese symfonieorkest met inheemse instrumenten. Rechts en links in de orkestbak staan een mannen- en een vrouwenkoor, de zogenaamde pangxiang-koren, die bepaalde situaties en gevoelens onder woorden brengen die de acteurs zelf niet kunnen uiten. De muziek is tonaal en van een romantisch pathos gedragen. De melodieën zijn echter typisch Koreaans. Liederen vervullen een centrale functie in deze opera, die meer lijkt op het Europese zingspiel uit de 19e eeuw en inhoudelijk meer te maken heeft met de revolutieopera's van tijdens en na de Franse revolutie. Denk aan Gretry en Cherubini en Beethoven... dan bijvoorbeeld met het Wagneaanse muziekdrama. Veel van de melodieën die in Een zee van bloed zijn gebruikt... werden reeds gecomponeerd gedurende de antifascistische bevrijdingsoorlog... tegen de Japanse bezetters van Korea... Voor een groot deel zijn de in dit werk geïntegreerde liederen... afkomstig van de Noord-Koreaanse componist Lee Myung Sang. Het stuk speelt in een klein dorpje in de jaren 30. Hoofdpersoon is de echtgenote van de verzetsstrijder Goon Seup... moeder van drie kinderen. Weon Nam, haar oudste, sluit zich ook bij het bevrijdingsliga aan. Kap Song, haar dochter is een toonbeeld van solidariteit met haar moeder. De jongste, Eulnam, groeit op midden in de verschrikkingen... en de ellende veroorzaakt door de Japanse fascisten. Het eerste bedrijf. Een dag voordat Jung Zeeup naar de nabijgelegen stad wil trekken... om daar tegen de Japanners te vechten... overvalt een Japanse legereenheid het dorp. Het hele dorp wordt in brand gestoken jung Seoep wordt op een beestachtige manier vermoord. Onthutst en vertwijfeld trekt de moeder-weduwe met haar kinderen naar het noorden... in de hoop zich daar in haar geboortedorp bij haar familie te kunnen voegen. 沙密 een fragment uit de opera, een zee van bloed... over de Noord-Koreaanse bevrijdingsoorlog tegen de Japanners. En de introductie die was van de Nederlandse componist Conraad Beumer. Meer reportages over Noord-Korea zijn te beluisteren via het radio-weblog. Dat is te vinden op weblogsvpronl radioarchief. Dus weblogs.wpro.nl slash radioarchief. Dit is Radio 1. U luistert naar VPRO's Woord. Heeft u vragen of opmerkingen, die kunt u aan ons kwijt via de mail. Dat adres is woord.vpro.nl. Of u schrijft een kaartje. En dat kan naar Postbus 11 1200 JC in Hilversum. En wilt u op de hoogte blijven van de wekelijkse samenstelling van Woord op Radio 1? Ga dan even naar onze Facebookpagina. Daar kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. En die pagina, dat is een openbare pagina... die is te vinden op woord.nl. Het is tijd voor een kort journaal. In het uh, volgende uur twee interviews uit het programma De Avonden... met Anil Ramdas. Tot zo.